De Griekse oppositieleider Samaras blijft erbij dat premier Papandreou moet opstappen en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Samaras blijft tegen het voorstel van de premier voor een nationale coalitie. Maar volgens Papandreou is politieke consensus belangrijk om Griekenland binnen de eurozone te houden. In Nederland hebben vandaag ruim 13.000 mensen meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag. Op ruim 400 plaatsen hebben de vrijwilligers zonder professionele begeleiding wilgen geknot, poelen schoongemaakt of gehooid. Vroeger deden boeren dit onderhoudswerk, nu komt het voor een belangrijk deel neer op vrijwilligers. Dit jaar was het de elfde keer en er deden nog nooit zoveel mensen mee aan de Natuurwerkdag. Op het NK schaatsen is de 3000 meter voor vrouwen gewonnen door een outsider, de pas 17-jarige Pien Kulstra. Ze troefden in Heerenveen Diane Valkenburg en Irene Wustaf die zilver en brons wonnen. Op de 500 meter en 1000 meter was Thijsje Oenema de sterkste. Bij de mannen won Stefan Groothuis de 1000 meter, nationaal kampioen op de 500 meter werd Jan Smekens. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zonnige periode. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Dit is John Hoka van de ANBB. In de rondstad staan files door werkzaamheden op de A12. Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsbergen-Driebergen 5 kilometer. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten en Utrecht Veemarkt 3. En op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 4 kilometer.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 smile, cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Liedje, Billy Joel en die Piano Man. En van harte welkom bij het Tweede Uur Entertainment View. zaterdag um, 5 november 2011, het is uh, tien over zes, eet smakelijk. Als je natuurlijk aan het eten bent. Jouw plaat is welkom, 023 573 1969. Dus als jij je favoriete plaat op de radio wil, 023 1969. Tweede uur gaan we bellen met popster Henry Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op uh, showbiz nieuwsgebied. Ook gaan we het even hebben over ander, andere Sinterklaas. De 50 plus dag. En de shopping dinner and night. Benieuwd wat het is, je hoort het zometeen. Ook muziek onderweg van Michael Jackson. Maar nu eerst een jeugd van tegenwoordig. Papa is thuis. Ik ben niet één net, ik heb een fijn. Dus <middels> ik weet zeker dat de net zijn blij. Ik lijf, voel met mij. Want ik heb een pasjes, te heb een Ik stap in, ik stap tijd. En de drankjes zijn op mij. Dus spreek ik de boek. Moet zaak, zaak. Hee, wil kopen pakjes in de net. You're a fool, a in Bring on Papa. It's <laughs> time. You a face and in It's a look at the from Papa. Papa. lekker, Papa, God, Bring your eyes blikkelik, papa's a glaasje. Brab money, papa's a stadsje, and that's is Papa's a stadsje, papa radio, that's hot, and that my papa Papa's papa it the body team Papa is a hunter, no like You know me, I'm Papa Papa there oh, the brains that I'll beat you On oh. this dopey, nigga Hey, the brains that I'll beat you Hey, the brains that I'll Papa Papa is met de, pap, de in gegoten. Papa doet weer dingen kopen. Papa is gaar, denk maar Drink maar mijn slippen. De kip is gemarineerd met koriander en tijger. We namen alle grappen. Ik heb niet met je gekregen. Het huis is van papa. Maar we blijven met je flikker Er is goed klein in de kaneel, we kaneel in de deels. Put staat voor de kaneeljes met appel en moos. Papa, is daar. Let them say, that I'm beat uh, your hands, don't be in the uh, cup. And so to not the eyes. from Papa. Papa, <laughs>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 Ik ben nergens zonder Neem je mee, Gers Pardoel. En nergens zonder jou. Eet smakelijk, Rudy. Eet smakelijk. We zitten aan een lekker uh, patatje. Laat het even horen. Mm. We gaan even uh, een aantal evenementen doornemen. Want uh, gezellige avond. Openstelling waarop ongeveer 25 deelnemende winkeliers en restaurants een leuke actie aanbieden bedenken.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 Of om twee uur, sorry. Ja. En eentje om zeven uur avonds. En uh, ja, het gaat over de stoel eigenlijk van Sinterklaas. Uh, je hebt de verdwenen mijter. Je hebt de verdwenen boek. Je hebt het verdwenen paard of de boot. Ja, hij houdt niks maar meer over. die stoel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 Middags om 2 uur en avond om 7 uur Reserveren kan Via www.onair-events.nl Voorverkoop 750 Maar je kan ook aan de deur Kan je ook halen Kan je ook kaartjes halen Maar dan kost het 2,50 euro duurder Dus 10 euro Hartstikke leuk om met de kinderen heen te gaan 26 november En volgende week zondag De intro van in Sinterklaas Ook ja. te beluisteren bij ZFM ja. Smash Place. She's turning me on ah, Such a lovely face and it can be undone But I'm about to do It's getting closer, babe Will you give me the Just the feeling that I've got for you, baby. So let's...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 To find the source of purity. Ah. Drops of Jupiter, zometeen popster Henry. Maar nu weer de dansplaats van dit moment: Tim Burke alias Avicii. Dit is Levels bij CFM. Ja hoor, en het is weer tijd voor Goedenavond Henry. Ja, goedenavond. Uh, ja, jullie natuurlijk kennen het ook een uh, Luisters thuis uiteraard ook hè? Ja. ja en wat, we wat weer een heerlijk weekend bij jongens. Het was een heerlijk weekend, dat geef ik toe. Ja, absoluut. Dus, uh, maar goed, dat hebben we weer het een en ander voor jullie uh, kunnen opduiken. En uh, ja, een van de minder leuke dingen was natuurlijk het feit dat uh, Rijk de Gooi is uh, overleden op 85-jarige leeftijd. Ja. Ja, dat is natuurlijk dus een goede leeftijd, daar gaat niet om. Maar ja goed, het, is, het was toch een heel bekend duo samen met Johnny Kijkamp, hè? Die uh, een paar maanden geleden overleden is, hè? Ja, ja, klopt. Maar ja, als je 85 jaar wordt, werd heb je eigenlijk niks te klagen, hè? Want dat teken je wel op mezelf. Nou, dat is een mooie leeftijd, hè? Ik dacht wel. <laughs> maar je wilt natuurlijk altijd een beetje meer, hè? Goed, dan uh, ja, Lieke van Lexmoop, heb ik vorige week al uh, verteld. Die was weer vlieg geworden. We wisten niet op Piedefas geworden, hè? Nee. Maar er was een, een polo-speler. Dat was uh, van Andel. Oké. Okay. Dus uh, die hebben we elkaar leren kennen op een feestje. En uh, ja, Aki is 29, uh, dus hij uh, deed mee aan de Amsterdam uh, Polo Trophy Oh, dit is een polo-speler dus Een polospeler, ja, ja En natuurlijk de, de beste polospeler polo van Nederland Dus uh, mag in ieder geval uh, liet je er niet veel over kwijt Maar uh, ze zijn in ieder geval wel gespot Dus ik ben benieuwd hè? Maar uh, wat wordt er in ieder geval? Ja, zeker weten zeker weten. Goed, dan hebben we natuurlijk uh, gisteravond de eerste ronde van uh, de battles van de Porsche Grond uh, kunnen kijken Ja, hoe uh, vond je het? Ja, ik heb uh, een paar leuke dingen gezien, ja absoluut. Um, uh, ja, er waren iets minder uh, kijkers dan vorige week. Vorige week waren het 3,7 miljoen, dit jaar waren, dit waren het 3,6 miljoen. Ja, klopt. er hadden we 3,6 miljoen kijkers, goeiemorgen in deze tijd. Ja, want, wie heeft dat nog? Ja, ja toch? Ja, veel hè. Fantastisch. Ja, als je kijkt naar nou, de, de goede pijn, dan staat hij bij de twee uh, uh, kijkers. Ja. Um, uh, van de vast iets verder, 1,8 miljoen kijkers, dus dan hebben we niet slecht gedaan. Hè? Maar toch RTRT vuurde het toch goed, hè? Nou, absoluut. Dat is nog ja. steeds top hoor. Maar wat ik raar vond uh, gisteren, nou ja, aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant ook weer niet. Um, uh, ze zetten altijd twee hele goeie tegen elkaar.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 Ja, ja. Want ik heb alle, alle voorspellingen die. die uh, ik heb zo'n ik heb coach op een, op een. Ja, klopt. Ja, ja mooi is dat. Ja. <laughs> en ja die had ik allemaal goed. Dus, oké. Okay. Uh, dus wat dat betreft denk ik wel dat, uh, dat het toch wel voorspelbaar is hoor. Ja, oké. Okay. Ja, gisteren zag ik natuurlijk ook een Charlie, die, Charlie Lesky. Ja, die had nog uh, moeilijk hè. Uh, hij had het moeilijk aan de andere kant, maar aan de andere kant was hij natuurlijk ontzettend goed hè. Ja, ja zeker. Hij heeft een ontzettend goede stem hoor, en uh, ja, ik was er wel geschemeerd van. Ja. ja hij, hij is er zelf niet helemaal blij mee met zijn favoriete rol. Dat, dat, dat, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. Maar, ja. Het is niet anders als je goed bent, dan uh, dat, dat hoort, dat hoort het helemaal zo hè. Ja, zeker. En ik vond uh, Bart Brandjes heel erg goed, in ieder die battle ook. Ja, ja, absoluut. Het was echt, dat het niveau was zo. en je zag uh, Marco Massato echt ook denken van shit, daar moet ik uit kiezen. <laughs> ja, dat is ja, echt ja, leuk ja. om te zien. Ja, absoluut. En dat is, vind ik ook geweldig hoor. Ja. Lekker dan heb je op een gegeven moment gisteravond die, uh, die Amerikaan, die, uh, die Christopher Max. Ja. Um, uh, ja goed, uh, ik hou er niet zo van voor dat, voor dat, voor nee, dat ja. zo dik op. Ik hou er niet zo van, echt. V voor de... Hij is wel goed en blijft hem op een gegeven moment gewoon normaal doen. Ja. Ja, voor de mensen die het niet weten, hij is echt... Uh, hij doet alsof hij al een ster is, laten we het zo, zo, we het zo zeggen. Hij doet dus uh, alsof hij al de king is, ja, ja. inderdaad. En dat, uh, dat zie ik niet, echt hoor. Nee. En, uh, als het wel echt op aankomt om te gaan stemmen van het publiek, ik ben bang voor hem dan, dat hij het dan uh, niet, uh, niet hebt. Nee, nee, ik het ook niet. Doen. Nou goed, ja, wordt vervolgd uiteraard. We wachten wel eens even hoe het uit gaat zien. Dus, ja. uh, dan dan hebben we nog een leuk, uh, leuk uh, nieuwtje voor jou. Uh, want uh, Christina Curry, die komt toch een Playboy, hè? Oh, nou ja, goed ja. nieuws. Ik weet niet of dat goed nieuws is, uh, Henry. Ja. <laughs> ik heb wel eens foto's ja. van haar gezien. Nou, ik zou zeggen, laat je kleding eventjes aan. Ja, toch, toch wel. Ja. <laughs> ja Patricia is er nog niet helemaal achter hoor, maar goed, uh, laten we maar, maar afwachten hoe het uitgezien dan <laughs> natuurlijk. Hè. Dus het zal nog een paar maanden duren voordat het zover is, maar uh, we zijn benieuwd uiteraard. Ja, hè? nou, we gaan we, we het af? Ja, zeker weten. Goed, en we hebben natuurlijk nog steeds die zaak uh, uh, die arts van Michael Jackson. Ja. Yeah. Uh, die komt met Murray, die zijn momenteel terecht. Um, uh, ja, die hoort op zijn uh, pas van maandag van, uh, van de volgende in zaak. Dus uh, ja, in de Los Angeles, dus, uh, daar komen het die is de jury uh, vrijdag niet tot een oordeel gekomen en die zijn uh, weer huiswaarts gekeerd. Oké. Okay. Dus, dat wordt ook weer vervolgd, uh, ver vervolgd natuurlijk volgende week. We weten we meer, hè? We, we weten steeds meer van het... Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen, hoor. Want het kan echt ja, alle kanten op, volgens mij. Ja, nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat Michael Jackson op een gegeven moment dezelfde dingen gedaan heeft die hij gewoon niet wist. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat, dat daar het hele probleem ligt. Maar we wachten even af wat maandag uh, de uitspraak van de jury is. Ja. Goed. Ja, dan hebben we, nog, we hebben nog één dingetje voor jullie. En dat is van uh, Henny Huisman. Die uh, ken je misschien nog wel. Ja. Van de Stadmik Show. En die heet zijn metalcoach. En uh, hij zegt dat van Huisman, die Huisman. De man die hem jarenlang heeft bijgestaan. Die heeft hem een grote verrassing bezorgd. Oké. Okay. En hij heeft aan uh, metalcoach Frits Leunen. Ja. De Henny Huisman uh, Award uitgereikt. Oké. Okay. En uh, hij heeft ook echt heel veel mensen geholpen. En, uh, hij heeft bekend uh, Calvin van de uh, grote shows. Hij was altijd zeer bescheiden. Maar hij uh, was altijd zeer positief En uh, ja, dat woord is een eerbetoon van mij Als ambassadeur van Nederland Positief ja. Oké, okay, goed nieuws Ja, ah, dat is mooi, dag het wel hè Ja, zeker weten Dus ja, dan ben ik zo'n beetje aan het eind van mijn, uh, van mijn, van mijn Weeklijks praatje En uh, dan blijft me niks anders natuurlijk over jullie Ontzettend fijn weekend nog te wensen Heel veel zon in, uh, in Zandvoort en, uh, graag weer binnenkort weer hè? Ja, nou ja, volgende week spreek je weer Henry Heel fijn weekend en uh, Nou ja, tot volgende week dan tot volgende week weer, hè. Doei, doei. You run around town like a fool And you think that it's true John Mayer and Waiting on a World to Change. Van jou uiteraard. Roy, je wilde graplijn doen, hè? Ja. Nou, Meteen zetten we maar aan snel. Hendry. De verbinding wil verbreken. Druk dan snel op een met Henry, oké. oké. Je luister even de graplijn met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we. Dat is heel mooi dat ik u even zelf traf, uh, Moet luisteren. U, uh, u spreekt met Hanny Sveva van pizzeria Burla Riuskita. Uh, die 18 pizza's die u dan net telefonisch besteld had. Ja. Dat, uh, ja, dat gaat dus ietsje langer duren dan dat mijn collega u verteld had. Is natuurlijk ook niet niks, hè? 18 pizza's en dan, uh, ja, en dan ook nog die extra extra grandi. Dan gaan wij je dus niet binnen het uur redden. Dat begrijp u, hè? Kijk, het is vanavond ook wel erg druk. En er komt ook bij, daar hebt u natuurlijk eigenlijk niks mee te maken, Maar ik wil u toch even vertellen voor de service. Er komt ook bij dat onze vaste kok, dat onze vaste kok toevallig een kwartiertje geleden een stukje van zijn ringvinger in de gehak zou zijn laten vallen. Dus die pizza's calzone en ook de pizza's carbonara, die, die gaan ook één ...op zich laten wachten. Dat is, dat is natuurlijk niet uw probleem. Dat weet ik ook wel. Maar uh, ik, ja, we willen u toch even laten weten... ...dat uw bestelling nog even kan duren. Ja, kijk, normalie, normalie, Dan zou het ook wel lastig zijn hoor. 18 pizza's binnen het uur. Maar goed, uh, kijk, we kunnen het wel zo met u regelen... ...dat in elk geval de vegetarische pizza's... ...zo snel mogelijk bij u bezorgd gaan worden. Dan dus zal eens even kijken. Dan moeten we natuurlijk eerst even via het een ...nieuw kok regelen. Maar dat zal toch wel voor vanavond... ...een uur of gaan lukken, denk ik. Dan hebt u die dus vast binnen. En dat doen we daar gewoon eigenlijk voor de service... Wat... Wil je je slachtoffer nog een keer bellen en dan direct met hem of haar worden doorverbonden? Toets dan een 1. Wil je nog een nep Zo, sturen? Zo, dat was Henry. <laughs> Alleen hij reageerde niet. Dat nee, nee. was, uh, was wel een grappig verhaaltje. En Limburgs. Ja, die was toch wat? Die pizza, 18 pizza telefoon. Hij dacht, dat was ik toch niet? Ah, hing op. <laughs> We <laughs> vragen het de volgende week. De volgende week uh, vragen, had jij niet 18 pizza's besteld? <laughs> ja.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 Ja, Nee, en... Paradise! En zo eindigen we deze entertainment film ja. voor deze zaterdag. 5 november 2011. Het oude... Dat oude gevoel is weer terug, hè? <laughs> ja, het is, uh, het is uh, donker in de, in de stad en ik vind het altijd in de, in de in het dorp. En ik vind het altijd wel even wat gezellig. Ja. Ik weet niet. Als... En ook mensen gaan nu ook lichtjes uh, vooral buiten hangen en zo, hè? De, ja, ja. Ik, ik, heb, ik vind het wel wat. Die zomer. Uh, nou ja, zomer. We hebben een, uh, een matige zomer gehad. Maar ik had ook wel zin weer in een, een, ja, een beetje winter. Vind ik ook altijd ja. wel wat gezellig. En, en, en weet je wat dat. Met zich meebrengt. Nou, dat zweertje. Het volgende liedje. Oh, jij, jij, jij hebt een plaatje neergezet van uh, Michael Bublé. Ja. <laughs> maar welke wil je? Want hij heeft een nieuwe kerstalbum uitgebracht. Ja, zullen we gewoon de eerste doen? Anders. Uh, it's the beginning. To look a lot at Christmas. Zullen we gewoon doen? doen? we gewoon. Oké. Okay. Ik wil nog één keer zeggen. Morgen, zondag in Camerland. Van 2 uh, ja. tot 5. Ben ik er ook weer? Oh, ben je er ook weer met de evenementen. Wat er is er in Zandvoort en de omgeving te doen. En dan hoor je mij ook weer samen met uh, Aldo Moraal. Dus uh, tot morgen. Heel fijn weekend. En we eindigen met ja. Michael Bublé. Bye bye en tot volgende week. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy canes and silver wings that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every star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 is the carol that you sing right within your heart Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5